Het is niet een kwestie van of-of, maar van en-en, aldus Jongerius. De onderhandelaars van de vakcentrale willen binnenkort weer om tafel gaan met de andere bonden, de werkgevers en minister Kamp, om te praten over wat wordt genoemd de punten van aanpassing. Vooral FNV-bondgenoten lachten afgelopen weken dwars. De bond was het oneens met het federatiebestuur dat inzette op zekerheid. Het stijgende water in de Mississippi leidt tot steeds meer problemen. De kustwacht overweegt bij New Orleans een vaarverbod voor grote schepen in te stellen, wat tot grote economische schade kan leiden. Om het waterpeil te laten dalen wordt dit weekend een overlaad van de Mississippi geopend. Daardoor komen honderdduizenden hectares land onder water te staan. Het weer, het is bewolkt en er is kans op een paar buien. Vanmiddag meer zon, wordt 14 tot 17 graden. Morgen ook buien en iets frisser. De dagen daarna blijft het weer zonvallig. Dit was het en ooit... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Oude Rijn. Op de A6 Joure-Emmeloord tussen knooppunt Joure en Emmeloord. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zo zijn we weer aanbeland in uur 2. Boudray. Serious worried about Ray. Of about the hooriers. En hoor je trouwens. Er zit een bassline in. En die doet het aandenkend liedje. Happy Together. Ja klopt. Dat zit erin. Daar word je zo vrolijk van. Ik word, er zo, word, word er zo vrolijk van. Hé hey, valt er nog wat te lachen. Nou steek van wel zou ik zeggen. Ja een Belgische vrouw is ontslagen. En dat ze te zien was in een tv-reportage over seksuele fantasieën. En haar werkgever kwam erachter dat ze naast haar werk striptease lessen geeft. Nou ja, dat is toch helemaal niet zo rare. Oh, ik zou je de pest in hebben ja, zeggen. De eigenaresse van een bedrijf dat ook les geeft aan mensen die willen leren strippen, vertelde in het programma Questions Alune. Vragen over die ene. Uh, die, uh, die vertelde dus over twee meisjes die al jaren voor haar werken. En vervolgens kwam Valérie... Gehuld in een pittig politiepakje in beeld. En ze leerde aan een vrouw hoe ze op een verleidelijke manier haar BH kan uittrekken. En overigens, Valerie was nog op geen enkel moment topless in beeld. En toch had haar werkgever, een multinational in Bru Bruxelles, genoeg gezien. Hij vond dat zij niet langer in het profiel van het bedrijf passen. Hij zegt, qu'est-ce que tu as fait wat uh, uh, betekent? Ja, wat heb je gedaan? Vroeger oh. mijn leidinggever. Jouw gezicht is bekend bij onze klanten. Al dus Valérie. Toen oh. lag in de Sudpres. Ja. Nou ja, uh, geen enkele klant heeft opmerking gemaakt over de uitzending. Haar collega's vonden haar stripteerse akker op het scherm. Mervieu! Geweldig. En ze moet nu haar opzegtermijn uitzitten. Maar heeft weinig meer, meer te doen daar. Ze mag niet eens een kopietje maken. Ze mag alleen nog maar achter de computer zitten. Maar ja, ze heeft niet die ambitie. Nee. Nee. Dat, ja, dat heeft ze inderdaad ook een beetje. Constipatie van de stress. Ja. Maar ja, ze heeft niet de ambitie om nu haar brood te gaan verdienen met strippen. Maar ondertussen, als zij dit gewoon bij de rechter aan gaat kaarten dan. Uh... Volgens mij hebben ze geen poten, heeft de werkgever geen poten om op te staan. Oh, hij heeft ze de pest en hij heeft echt maandenlang tegenaan zitten kijken. Oh, dan ziet ze de spannende tuin. Maar ja, oh nee, ze is heel netjes. En ze wil niks en zo. En dan geeft het gewoon op de televisie verschijnt ze nou gewoon in een spannende politiepakje. Dan ziet ze er weer haar uit. Maar niks, uh, geen nippelgate. Uh, uh, nee. Helemaal nou, niks. Nee, nou. hey, valt er nog wat te laten Nou, ik heb nog wel iets. Ja, dat is wel leuk. Ferry K, een wits, wiskunde, uh, docent aan de... Almenzen College in de achterhoekse Silvolde... Uh, kwam in opspraak met Zeewolde? Nee, uh, Sil. Silwolde. Oké. Okay. Zeewolde, Silwolde. No, nooit je, oh. van gehoord. Nee, nou, dat maakt verder ook niet uit. Nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord, maar ja, je kan niet alles weten. Uh, hij heeft namelijk optreden gedaan in een. Uh, in Kim Hollands. Uh, porno. Een pornofilm van haar. En hij was daar in volle orna te zien. Met een hele grote, strakke plasser. En ah. uh, <laughs> leerlingen hadden dat, zien, uh, hadden dat gezien. En ja, dat ging over de hele school. En uiteindelijk ja, was zijn positie niet houdt, maar moest hij thuisblijven. En een goede leraar die thuisbleef. Eh, na wekenlang thuis te hebben gezeten, hadden ze zoiets van... Ja, wat doen we er nou mee? Nou, nu is hij ontslagen. Zo. Maar hij zou ook al worden ontslagen. Hij was al bezig met een andere carrière. Pornoacteur. Een pornoacteur. En nu is, is hij dus ontslagen. Dat ja, nou ja. wel triest. Maar ja. Soms is, het, uh, is een, een tegenslag in het leven ook weer een nieuwe kans. Ja, toch? Ik. Uh, ja, ja, niks dramatisch aan eigenlijk, gewoon een nieuwe uh, carrière. Alleen hij heeft wel weer even op ons geld natuurlijk thuis gezeten. Ja, dat ja, is waar, ja. waar. Dat vind ik altijd ja. minder. Bergen was in het radioprogramma straks onder andere nog uh, veel meer grote hits. Ja, Nieuws over Koningshuizen, etcetera, et cetera. Oh, dat ook nog. Die, oh, ja, natuurlijk. wordt ze nou morgen 40? 17e. 17e wordt ze 40. Okay, de Stokes op de radio Michu Pacu. I'm putting your patience to the test De nieuwe single van Incubus. Maken die nog muziek? Ja, die maken nog muziek. Incubus, nooit van gehoord. Dat ja. ik bedenken aan het woord incubator. Incubator. Is dat niet uh, waar zo'n kind in ligt, uh, wat te vroeg geboren is? Dat is een... een in ja, zo'n confeuze. Een meestal maar is dat het Engels? Incubator, volgens ja. mij wel. Ja, goed. Uh, had ik al... Had je, oh, je had het wel al gehoord. Dat, uh... Ja, ja. Because ja, maar het is mijn schuld. Ik heb het niet Klink, gestemd. Het klinkt zo ontzettend ja. zuiver. O, hoe klonk het ook alweer? Ja, zo zuiver. Ja, het is echt heel mooi. Maar goed, we hebben verloren. Stap eroverheen. Het is, het is niet anders. Ja, vanavond gaat het dus ook echt gebeuren. Echt, maar, maar waar ze nou, hoor ik nou dat ze nummer 98 waren? Nou, ah, iets heel triest hoor. 98! 98! Van de 100. Uh, ja. En Jan Smit, die was van overtuigd van nou... Oh, dat zit goed, goed hoor het ik helemaal. Het. Ja, hij is duidelijk bevoorordeeld. Als hij nou op die gaat doen, dan krijg je de 4 J's, maar... Ja, dan krijg je de 4 J's ook leuk. Ja. ja, De 4 J's. Maar die ja. ene met die gitaar, ik vond hem echt zo treurig. Het is echt uh, bij elkaar, uh, ja. Oh, het, het liedje yeah. was gewoon heel sterk, want dat klonk gewoon heel zuiver. Ja. Ja. Ja, dat, dat randje erop heeft zijn stem. Vind ik helemaal... Nee, maar ik vind, ik, vind, ik vind ze zo lelijk ook. Ja, sorry hoor. Niet dat ik de mooiste ben. Maar ik ga niet op zo'n podium staan daar. Oh. Ja, ik vind... Maar, uh, wat ik dacht juist ja, dat het echt hele mooie mannen waren. Maar daar, Nee, dat, uh, nee het ik, vind, het ik vind helemaal niks. Het lijkt wel... Ja, inzister, uit het incestueuze Volendam. Ze lijken allemaal op elkaar daar een beetje. Maar ik ja. moet wel zeggen... Ja. Ik heb van de week het programma gezien van uh, Nick en Simon, die in Amerika wat probeerden. Ja? En dat vond ik eigenlijk wel erg leuk. Want ze waren naar Memphis geweest, naar Graceland en uh, Tennessee. En uh, die, uh, die ene, ja, ik haal ze altijd door elkaar, maar ja. die ene. Ja, het had zo twee mannen bij elkaar of twee vrouwen bij elkaar. Wie was wie ook alweer? Nou ja, nou ja, in ieder geval de, volgens mij Simon of zo. Die ging uh, de, die vader wordt, of is geworden. Die ging naar uh, een van de muziekschool. Ja? En uh, ja, als je kamers bij hebt, dan uh, gaan alle deuren voor je open volgens mij in Amerika. En hij heeft dus op een gegeven moment zitten jammen en toen zongen ze dus uh, dat uh, nummer van uh, Sitting on the Dock of the Bay, weet je wel. En uh, hij, begon, hij kon gewoon onwijs goed gitaar spelen. En uh, toen was er één aan het zingen en naderhand uh, begon gewoon die hele eetzaal uh, anderen, want dan wist iemand een regel niet, en toen begon een ander ook uh, mee te zingen. En het was gewoon een hele happening. oh was echt uh, En wat wel heel leuk was, toen, toen uh, kregen zij als verrassing ja? uh, werd Amazing Grace gezongen, want er was dan een, een koor in, in, in die school die dan uh, bij uh, een baseballwedstrijd dan dat mocht zingen. Ja? En toen zeiden ze van nou ja, uh, go, mogen wij dat dan misschien zingen voor de lol? Nou geef je kaartje maar. En toen s'avonds zaten ze een beetje te chillen daar. Gewoon eigenlijk in mijn eigen kamer. Ik denk dat ze een beetje last had van jetlag. En toen, knok, knok komt die Jaap. Moet je horen, uh, over een half uur moeten we in het stadion zijn. Dan gaan we even oefenen en dan mag je echt zingen. En dan zag je echt die gast van... Je ziet soms uh, een soort candid camera achter of zo, Maar het was gewoon echt waar. Zo. Dus uh, nou ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Volgende keer. Ik vond het, uh, ik moet zeggen, ik vond het een verfrissend programma. Ja, ik vond het ook leuk. Ik heb ontzettend wel genoten. Heb <laughs> je het gekeken? Uh, je, nee. Nou, je, je belevert een beetje mee door mijn enthousiasme weer. Ja. ja. Ja, ik vind het echt leuk. Ik hou wel van dat soort programma's. Ja, ik vind dat ook wel leuk. Geen jammer en zo. Leuk. Oké, okay, Incubus. een nieuwe single dames en heren, alleen maar nieuw muziek hier, maar zie je van. Ah, Adolescence. Niet echt iets volwassenen een keer. I'm feeling out of bounds, out of bounds. I'm running out of time, out of time. I know there's no sign. Hebben we het van de morgen? Het is wel weer leuk, ook. Dat is net net zondagmorgen gaat allemaal op de pampers op de Bank ligt. Misschien lig je vandaag ook op de pampers op de Bank, dat kan. Maar er moeten nog wel wat dingen gebeuren, hè? Zo is dat. Ja, zo ver lampen. Ja, ook aan het spit heerlijk. Maar in de wei ziet het er zo leuk uit. Uh, dit is een nieuwe single. En uh, nou, daarvoor trouwens de nieuwe single. Dit heet trouwens uh, The Other Language. Maar ook hadden we daar de eeuw... Uh, uh, uh, uh, inkebus, namelijk het heet Adolescence. Nou, helemaal weer op de hoogte. Uh. Oh, heerlijk. De twee matten in mijn Ma Lijkt dit een beetje op trouwens? Nee, lijkt het niet op. Helemaal okay. niet. Oké. Okay. Ja. Nee, het is uh, ja. ongelooflijk. In Thailand heeft de politie een man aangehouden... die een jong beertje, twee panters en een aantal apen... het land uit wilde smokkelen... Hij werd aangehouden op de luchthaven van Bangkok. met het levend dier in zijn koffers. al dus de autoriteiten. Ah, de dierbeschermers spraken schande natuurlijk. Hè? En dat ja. is een ongebruikelijk, en omvangrijk geval van dierensmokkel. Ze hebben de Thaise politie geprezen voor hun optreden. En die, die krijgt dus maximaal vier jaar en een boete van bijna duizend euro. Maar het is gewoon. Zeker, vrij zeker, dat die, die dieren de vlucht naar Dubai nooit zouden hebben overleefd. Zo. En twee panters in je koffer, weet je. Dat, dat zijn vast jonkies geweest. Maar ja, ze hebben gewoon te weinig lucht dan En een jong beertje. Ja, dat is toch wel heel erg hoor, dit. Ja, dit is wel triest. Dat, dat doe je gewoon ja. niet. Dat... Maar ja, het schijnt, uh, je hebt wel eens van die programma's. En dat je ook ziet wat er allemaal binnen wordt. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, nog steeds. Ja. Let's proberen nog steeds. Ik zit net te denken eigenlijk. Uh, Wanneer komen de 3J's terug? Het zit zo in mijn hoofd. Ze nou, wanneer krijgen we dat feestje nou? Want ze worden er ook binnengehaald. Nou, misschien krijgen ze wel vanavond uh, misschien wel de poedelprijs. Ja, maar ze worden toch wel op Schiphol onthaald? Ik ben bang dat ze door de ja. achteruitgang weggereden worden Nee, het dat ja. zijn hartstikke goed En dat soort feestjes moeten toch binnengehaald worden met, Op een boot gezet worden nou, We zouden door eigenlijk door, eens moeten kijken op Facebook of Twitter van, uh, Of ze daar nog berichten over hebben Dat is misschien wel even leuk Ja, want iedereen is een winnaar Wie zei, nee, zei, nee, nee. Wie zei dat al? Er zijn alweer? geen verliezers Nee <lacht> Dat heeft Henny Huisman toch altijd weer ja, ja, ja, precies Nou, Ik vind dat dat wel moet gaan gebeuren hoor Dat kan niet anders uh, verder ook nog uh, andere berichten geven. Ik, ik, ja, ik ben er vandaag echt helemaal even de draad kwijt een beetje. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ben zo teleurgesteld omdat we niet hebben gewonnen. Ik denk dat daar iets mee te maken heeft. Uh, ik zou ah, even een nieuwe plaat rijden van de Young Giants. Ik kom uit uh, Amerika vandaan natuurlijk. Uh, we maken nog maar kort muziek. En hier is de nieuwe zin, dames en heren. Apartment. Niet over apartheid. Dat is zo'n so not dan geweest om daar muziek over te maken. Dit. Ja, ik heb ook wel zo zo'n jengel plaat gevonden. Normaal is het altijd de Nederlandse bandjes die dat doen. Maar dit is ook, ja, dit, dit heeft ook dat geluid. Uh, een beetje dat geluid. Dus, uh, ja. Zodra je aandrang voelt, moet je gaan. Ja, nee, dat heb ik ook. <lacht> ik ben ook even geweest net. Was dit ook Evert? Hoe heet die? Evert? Nee, jouw... Kompaan? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. nee dat okay. was uh, okay. van de televisie. Het is half en om half, ja... Plaatselijk nieuws! Oh man, dan is het feest! Ja, zeker, Nou, het is echt feest dit weekend in Dorp, want uh, er is een open dag bij de Begraafplaats. Ja? Huh? Dus daar kan je even kijken van uh, Wacht legger. Open dag bij de begraafplaats. Ja, ze hebben alle graven opgemaakt. Nee hoor. <laughs> Je kan daarheen en uh, het is tussen, volgens mij tussen 1 en 4. Ja? Of tussen 2 en 5. Nou, ik weet het niet meer exact. Kijk anders even op www.sanfwe.nl, daar staat het ook op. Ja? Maar wat ik dus wel weet is dat een collega van mij daar het orgel gaat bespelen. En uh, er zijn een paar rondleidingen en uh, ja, de diverse. Uh, gelieerde partijen die, uh, die zijn daar aanwezig om voor, voor te stellen uh, hoe het gaat. En dan kan je jezelf ook een beetje voorstellen hoe het nou gaat als je daar ligt in de rouwkamer. Die mag niet proef liggen. Nee. Maar het, zou, uh, ja, het is wel heel apart, natuurlijk. Ik vind het altijd wel leuk dus. om daar s'nachts over het begraafplaats heen te lopen. Ja, zeker. En dan loop ja, je daar. En dan... Het gebeurt toch weinig, hè? Want uh, ik kan me toch wel voorstellen van dat, uh, dat er meer groepjes jongens zijn die dan zeggen: van nou, we gaan gewoon stiekem gaan we erop. En we gaan daar gewoon uh, een hangplek van maken. Want s'nachts is er niemand en dan gaan we lekker zitten. Het is wel lekker spannend, maar dat doen ze niet. Hè? Nee, scheiters. Schijt schijt dus, dus is Dat je lachbekken <laughs> gewoon. Ja, precies. Ja. Hey, uh, volgende week begint de week van de zee. Dus dat is heel gezellig. Ja? Uh, vandaag waren er ook wel wat uh, activiteiten. Want uh, ik weet dus dat in, uh, er is iets van een vrijwilligersdag in de krocht. Uh, wat hebben we nog meer? Ik heb er nog wel... Uh, ja, ja, vertel ja, jij. Ja, ik. Parkeren in heemsteden? Oh, doe het niet. Het is levensgevaarlijk namelijk. In de binnenstad moet je echt correct park parkeren. Ze hebben daar nieuwe parkeerplekken. En ze hebben daar markeren grijze steentjes aangebracht. Alleen als, dus als je in de auto zit... en je bent je aan het inparkeren, zie je het niet zo gauw of je echt in de vakken staat. Dus stap je snel uit, want je moet natuurlijk snel boodschappen doen. Je wil belangrijke dingen doen. En, uh, en als je dan niet echt helemaal binnen de vakken staat en je staat op de grijze strepen... Ja? dan krijg je een, een bekeuring. Uh, natuurlijk. Dus kijk daar even vooruit als je wel het dorp uitgaat. Doe het maar niet trouwens, blijf maar in het dorp. Zo is dat. We hebben hier ook een uh, supermarkt. Op zondag? we kom niet naar hem, man. Op zondag 15 mei is er dus, buiten Heemsteden, is er dus ook in Zandvoort een rommelmarkt van 10 tot 4 uur in de krocht. En uh, ja, mevrouw Frans het padhoevedorp is er ook weer bij met een kraan waarvan optrek Dus geheel ten goede komt aan Weeskinderen in Sri Lanka. En uh, ja, het wordt, uh, er is daar van alles te doen. Het strand gaat open, er komt een woondag van de ABN Amro Bank in Zandvoort op 21 mei. En wat ik ook wel een leuk bericht vond, dat er lente in het dierenhuis, dat er gevraagd wordt of mensen alsjeblieft een plantje willen bijdragen, omdat de, de, de katten meer buiten komen. Als er plantjes staan. Dat vind ik wel heel apart. Nou, en, minder uh, dus planten dus dan? Bamboe, het liefst winterharde soort. Je kruiden, zoals Valeriaan, Wilde tijm, lavendel en Rome Zomerijn. Druif, Vijg, Kattengras en Kattenkruid. Of mensen eventueel zo'n dingetje willen rondbrengen. En of ze misschien even een, een katje uit willen zoeken om in nou huis te nemen. Is het nou meer een actie om katten naar buiten te krijgen? Of ja. alleen plantjes te planten? Met ze daar een beetje wat te doen hebben? Een beetje zitten te knagen. En kan, te ik daarvoor, doen? De, kan ik daarvoor rondlopen, voor uh, collecteren? Want dat vind ik zo'n goed doel. Wat een fantastisch plan, zeg? Ja, hè. Nou goed, ik, ja, ja op groen meer groen buiten sowieso een goed doel. Maar ja. ik heb wel een manier gevonden om toch. Uh, ik heb toch wel een doel gevonden om buiten Zandvoort uh, te, te, te, te gaan komen. Dat is namelijk in heemstede. Gaat Bettine Vrieskoop. gaat namelijk voorlezen in de boekhandel Blokker. Ze heeft uh, in 1996 uh, een studie Sinologie. Uh, in Leiden heeft ze afge, afgemaakt. En ze heeft twee succesvolle boeken geschreven over haar ervaring in China. Wat is Sinologie? Uh, ja, waarschijnlijk over Sinologie. Oh, oh Chinese. denk ja, ik denk dus. oh. goed, Ze heeft daar een boek over geschreven. Over de, het heet Heimwee naar Peking. En ook nog een keer Bij de Chinees heeft ze ook nog een boek geschreven. Zo heet het boek Bij de Chinees. En dan niet, uh, gaat het niet over eten, maar over meer van... Nou, ze heeft het ook waanzinnig gespeeld. Ze was echt een fanatieke pingponger. Weet je niet meer, hè? Nee, tafeltennis hè? Tafeltennissen. Denk er wel mee. En uh, daar gaat het naartoe... Ze speelt, wilde ik. Zeg. Ze leest in boekhandel blokker, binnenweg 138 in Voor Vooruit eigen werk. 8 uur, uh, toegang is 7 uur of vrijdag. Oh, Oké. Okay. Ik wil ook Goed. altijd in slaap bij lezen. Ja. Ja, ja, dat is uitstekend. Om in slaap te komen. Precies. Er is uh, in de nacht van woensdag op donderdag. om kwart voor twee. een 38-jarige Beverwijk aangehouden voor rijden onder invloed. Hij reed slingerend in de Haltestraat van Zandvoort. de agenten tegemoet. Toen zij hem aan de kant wilden zetten, ging hij er vandoor. En na een achtervolging en een kort zoektocht werd hij aangehouden en hij lag liggend achter een muurtje in de zeestraat hij weigerde medewerken aan de blaastest dus hij moest nog even verder liggen in het politiebureau ik, ik vind het wel een mooi beeld ja precies ja, ik denk mezelf wat in de ja precies uh, nou zover wat nieuws uit de uh, regio we gaan even op naar de Jolandekeuze alleen welk nummer was het nou want nummer 18 was het niet boskeks boskeks nee nee dat wat is het nummer 19? Is het nummer 19? Oké, okay. nou geen punt, dat doen we gewoon live allemaal. Dat is een mooie, dus charme. Nee. Het is hem ook niet, maar dit is ook wel een nummer wat nee. ik wel mooi vind, maar ik kan het niet uitstellen. Dan, dan, dan, dan moet het. Is het hem? Nee, nee, nee, nee, zeker niet, maar hij is wel gezellig. Nee, nee, we moeten hem vinden. Heeft u even thuis? Ja, kijk. Ja, dat doet deze er nou maar. American Woman, altijd oh, goed. man, dat is ook heftig dit. Dat raar. Ik had, vannacht heb ik het opgeschreven. Ja, ik was in de kocht geweest. Ja. Na het kindertoneel en zo. En we hebben daar een lekker wijntje gedronken. Toen heb ik hem opgeschreven. 18 bos geks. Maar zo langer zit dan bij het kindertoneel. En dan nog een wijntje erbij. Nee, ben ja. je scherp van. Ja. Wereld staat in brand. Ja, weer echt wel een positief praatje. er bijna geen land waar ze geen oorlog hebben. Nou, wel Nederland die natuurlijk. Maar wij hebben natuurlijk wel een beetje oorlog met de rest van de Europese landen. Want wij weer hebben weer verloren namelijk. Ja, precies. Maar het is ook wel een beetje uh, AX in Twente. Het is ook een beetje oorlog denk ik. Dat is ook een beetje oorlog. Ik hoop wel dat het op een leuke manier uh, plaats ja. gaat vinden. Ja, ik zag de, zelf dat uh, de NS kondigde aan dat je niet valt niet naar... Naar Amsterdam moest komen of zo. Het, het is dit het daarheen? Of het lijkt mij toch eigenlijk dat die wedstrijd in een neutraal stadion moet plaatsvinden? Ik weet ook, ik weet niet eens waar ze spelen Maar weet wel op dat er op werd opgeroepen om niet naar Amsterdam te komen. Want bepaalde treinen reden niet. En, uh, Voor nou de huldiging. Ja. Ha. Voor Misschien de huldiging. is het wel een Twente hoor. Ha, ha. <laughs> precies. Dat kan ook nog weer eens zijn. Ik vind die het ook wel weer leuk als Twente gewoon. Uh, ja, ik bedoel, al die. Uh, bloody haha -ha over Ajax. Houd toch op. Ik weet het niet, ik had me er helemaal niet mee bezig. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. vind het wel een rare. Nee, nee, weet je wat ik erg vind? En nee. Ik bedoel, in, in, uh, in Italië, er was er nou. een homoseksueel. Christian Fresina, En die krijgt geen nieuw rijbewijs. En waarom? Omdat hij homo is. Hoe? Ja, het schijnt dus dat de autoriteiten in zijn woonplaats, Brindisi. die vinden homoseksualiteit een psychische aandoening. die de verkeersveiligheid in, breng, in gevaar brengt. En uh, ja, de artsen die hebben dus uh, omdat hij is pas 28 hè? Ja. Yeah. tijdens de dienstvlucht heeft hij dus verteld dat hij homo was en daarom is hij onderzocht in een militair ziekenhuis en de artsen concludeerden dus van ja dan kan je de veiligheid van we mede weggebruikt in gevaar kunnen brengen maar potverdorie, moet je eens kijken hoeveel mannen in het, gewoon in het verkeer rijden en hoe dan zien ze mooie ze hebben toch die speciale billboards weggehaald ja, die billboards, ja. met die lekkere billen erop omdat de mannen veel te veel afgeleid worden pak hun ook hun rijbewijs af ik vind gewoon mannen mogen gewoon niet mijn auto rijden. Nee. Nee, dat ik bedoel. Ja, dan ben je dan ben je klaar, dan heb je geen gezonne meer. Ik heb mijn hoofd ook mijn nek ook wel eens verrekt, ik denk van ik wil toch even weten wat voor billen zij heeft en dan kijk je toch om en voordat je weet zit je toch klaar tegen de tegen de aan. Bam. De voorgaande, je zit in verkeerde van hé, je neemt me van achteren. Ja. jij gaat ook rijbewijs leveren? Dus het is een vage theorie, maar ja goed, misschien ook wel weer want mannen bij elkaar die hebben natuurlijk meer seks dan mannen en vrouwen bij elkaar die weet het. Nee, ja, niet, Ja, uh, ik denk procentueel. Ja, ja, denk ja, ik ja, ja. wel hoor. Daar kom je. Maar het is dus wel zo dat het niet de eerste keer is dat homo's in Zuid-Italië zo worden gediscrimineerd. Er was een man van Sicilië die verloor jaren geleden op dezelfde manier zijn rijbewijs. En toen moest hij weer een examen doen. Net ja. alsof je dat je homo bent, plotseling al je kennis kwijt bent. En toen kreeg je alleen een gehandicapte rijbewijs. En dat is maar een jaar geld. <laughs> de, dus de man die heeft vorige maand een schadevergoeding gevangen. Dat weer wel. Van 20.000 euro. Een gehandicapt rijbewijs? Ja, dat ik is vind... toch erg. Ja, je bent gehandicapt als je homo bent. Hoor. Ja, je, bent echt, uh, je hebt een afwijking. Ja, uh, ik, ik vind het toch... Nou, ja. Het is heel raar allemaal dit. Heel eng. Ja. Bij, een woning, uh, aan de, aan de, bij een woning van Freek Helman. In Diemen was dat. Is er een explosief afgegaan. Helman is meerdere malen opspraak geweest. Wegens oplichting. Uh, hij heeft. Uh, sinds die hele verleden. Hij heeft wat mensen. Ja, opgelicht. Hij is bij het programma geweest, zeg maar. Hij had uh, woningen gehuurd. Uh, ook dingen laten verbouwen. Dat geld heeft hij ook nooit overgemaakt. Hij heeft mensen gezegd. Van, nou, je kan in die woning van mij kan je komen wonen. Doe maar een. Uh, Noem je dat een, een depot? Noem je dat ook weer een? Ja, dat je een waarborgen stort. storten. Een waarborgen storten, stort dat maar. En dan kan je erin, maar ze, ze konden er nooit in en ze hebben het geld ook nooit teruggehaald. Ja, dat is inderdaad de truc, hè? Uh, en uiteindelijk uh, uh, is hij wel vrijgesproken, geloof ik, ofzo. Uh, hij kwam ook met die ziek was en veel allerlei ja. smoesjes had hij. Maar hij weet, uh, weet niet waarom hij die bomaanslag nou uh, voor zijn huis heeft gekregen. Ja. Maar, maar het, het blijft vrees. wel zo dat je moet gewoon opletten wat je doet. Waar niet mensen op hun mooie ogen geloven. Want uh, ondertussen je wordt gewoon opgelicht waar je bij staat. Ja, nee, ik heb pas geleden ook gehad. Het was maar 60 euro dan. Maar de, ja, deze man heeft meer mensen geld op handen gemaakt. En uiteindelijk uh, is dus een, een dynamietstaaf geweest bij de voordeur. Deur ging eruit. Uh, ramen gingen eruit. Maar gelukkig, de familie is. Uh, ongedeerd? Ongedeerd. Oh, gelukkig. Nou, dat, gelukkig dat je is vader fijn. een leuke hobby heeft zo. Maar uh, als jij daar dupe van bent, dat lijkt me nog niet echt helemaal. 3 minuten voor 10 straks in een goede uh, uitzending vanuit uh, Hotel Hoogland. Weet je het zeker hè, dat het daar is? Ja ik weet het, ik heb... ah, al komen ze toch weer hier naartoe. <laughs> nou ik zal er wel kippen bij zijn. Open dag, op de begraafplaats geloof ik, was het weer? Ja. En uh, nou, nu vandaar de funeral song, <laughs> dit is wel grappig. Oh nee, de, de funeral parties de, de plaat, uh, de groep, en where did it go wrong? Oeh, wat een duistere, duister stukje tekst allemaal bij elkaar. Het is, uh, toepaklijft op de radio, tien minuten voor 10. loopt het weer tegen het einde van het radioprogramma. Ja, en het weer is gelukkig opgeknapt, hè, want het was net nee. zo regenachtig. Het is, dat is te vroeg. Nou, ik vind wel dat het tijd is om op te staan. Ja, dat iemand op te Het, is, wel een het weer maakomen. is nu lekker. Het was net toch een beetje regenachtig toen ik hierheen ja. ging. En echt, nu staat uh, het gasthuisplein weer zo mooi in de zon. Rek je broek maar aan en. Uh... Ja. Oh! Maar ja, dat moet ik wel nog zeggen. Het gasthuisplein. Ja? Het uitzicht op het hofje, dat wordt veel te weinig gefotografeerd op Amstrijd kaarten van Zandvoort. Want ik vind het wel een van de mooiste plekjes zo uh, met de ochtendzon erop. Ja, wacht even. Dan word ik wel heb... een beetje blij. Als ik een uh, kaart van uit Zandvoort wilde, wil ik er ook wel een uh, kaart van een uh, blote vrouw. Tenminste, gewoon een blote borsten uit Zandvoort. Nou, dan zetten we die gewoon daarvoor neer. Ja, dat, dat lijkt me veel leuker. Oké. Okay. Afgesproken. Ja. Afgesproken. Afgesproken. Vraag je vrouw of ze wil pauseren en dan leven ze gewoon ja. Het is in België, is, uh, de prins Laurent is voorlopig niet meer welkom op het paleis. Hij heeft uh, een tegenovergesteld van huisarrest gekregen. Ja. Oh, ja. Hij, uh, Koning Albert II heeft zijn jongste zoon in de band gedaan wegens zijn omstreden reis naar Congo. Hè? Dat is een voormalige Congo. Belgische kolonie. Oh, dan zit het zo fout in Congo. Ja, echt. blijkbaar. Zo. En de naam van Laurent is op dit moment ook nergens meer terug te vinden bij de officiële activiteiten. Al dus de Vlaamse krant het laatste nieuws. En maar echtgenote Claire en de kleinkinderen die blijven wel welkom. Want koning Paola wil dus niet dat ze ook moet boeten voor de fouten van haar man. Maar is zij meegegaan naar Congo? Als ze meegegaan was. Als vrouw zijn, zou ze ik ja. echt wegblijven uit Congo. Al, oh, want hebben ze daar een nare theorie over. Ja, maar vier ah. jaar geleden had Albert zijn zoon ook al voor een half jaar uit het beleef verbannen. Want toen bleek hij geld van de marine te hebben gebruikt om zijn villa te renoveren. Wat een boef toch, hè? Nou, ik vind hem niet... Hij is nog erger dan de dan Benard. Hij is maar één jaar ouder dan jij, maar het... Uh... Maar ja, hij maakt er echt een, een feestje van. Ja, oh, nou het goed. leven is ook een feestje, toch? Nou, even bij het Koninklijk Huis Blijvend. Vandaag speciaal uitgave bij het AD. Die ja. hoorde onder andere bij Ergie Boulevard erover, dat Die, echt, die waren die echt diep onder de indruk. De AD dat voor elkaar heeft gekregen. Dat Maxima. Dus in dat speciale blaadje. Het Maxima Magazine. Dus foto's uh, heeft laten plaatsen. Die heeft ze laten maken door uh, Olof. Wat was ik weer? Olof. Erwin Olof. Dus die, uh, ja, ze die, zijn mooi. Ze zijn mooi. Erwin Alves maakt ook heel veel naaktfoto's, maar Maxima dat wilde dat niet natuurlijk, dat begrijp je. Maar Ach, ze is heel smaakvol gefotografeerd. En verder ja. staat er ook wel een interview in met de lookalike van uh, Maxima. En ze wist zelf niet dat ze echt op Maxima leek, tot een gegeven iedereen erop ging wijzen. En op een gegeven moment heeft ze meegedaan met de wedstrijd, toen won ze die. En nu doet ze de regelmatig doet ze optredens. Ze vraagt 800 euro voor een uurtje. Nou, valt mee. Ik hoor dat het, het is veel duurder. Maar en... die lijkt ook niet. Nee, nee, maar ik bedoel uh, ja, ze, ze kan er echt wel een beetje van leven Echt een paar keer per maand treedt ze dan op uh, En ze doet verder ook nog uh, Opleiding voor schoonheidsspecialist Doet iedereen, elke vrouw doet dat ernaast de Schoonheidsspecialist okay. ja, maar Kan je ook, ook schoon... op jezelf toepassen Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, dus, uh, Onder andere is het Zie zien geweest een, uh, Ik hou van Holland en uh, Suif Habi en verder, hoe, uh, hoe kan je nou Maxima worden? Nou, mantelpakje aantrekken en gebrekkig Nederlands spreken. Nou, een beetje ben je kort echt. door de bocht ook. Gewoon oh, het haar ook is. hetzelfde, Ach, weet je wel. Ja, en uh, is er nou veranderd, Maxima? Uh, vragen ze aan haar. Nou, ze lacht wat minder enthousiast. Ze is wat braver geworden. Vroeger liet ze die, die, die bakkers van haar zoals wel helemaal openvallen. <laughs> Maar nu doet ze dat wat meer gecontroleerd. Ja, ik vind het dat... ook prettiger hoor, om naar te kijken. Anders zie je zeggen. dat ze aanslag op de tong heeft en zo. Dat, dat, dat doet het niet op foto's. Ja, ze roken nog geloof ik. Hè? Dat was een discussie. Is dat waar? Ja, ze roken allemaal nog. nog. Zelfs de koningin rookt ook nog. Echt waar? Nou dat zeggen ze. Oh. Non-discussie vind ik het. Doe er niet mee. Oh, nou, ik ga even kijken of, of ze rookt. Hier ik heb gewoon... Een... Oh gaat ze nog met kijken. Oh ben ja. oh, sensatiebelust. Bah zeg... De watermanager mag graag een sigaretje roken. En de, en de prinses die steekt ook nog wel eens een peukje op. Ik vind wel dat zijn haar zo dun wordt. Ik denk, ja. Ja, ja, ja als je veertig wordt, dan krijg je dat. hè? Ja. Ik vind het haar van, Mar van, van Willem, denk ik van dat van flas haar, zo dunnig. Of... Ja, ja. ja. Roken. Nou, nog meer wetenswaardigheden? Nee, even niet. Don't let a good night fun Come to an early end.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 Maxima morgen 40 en Dat is een expensive dame. Maar ze krijgt niet meer geld... als ze koningin wordt. Dat blijft hetzelfde. Maar ze kan wel koningin blijven. Als Willem-Alexander zo in één keer... wegvalt. Dan ja, zou ze nee, aan de macht kunnen ja, blijven. Maar het is uh, ook... Uh, zo wordt mogelijk... Uh, geregentes. Hè? dat werd, daar hadden we het net over. Er, was een, er is wel een wet nodig... na de toonswisseling. Ja? Dat... Uh, het parlement moet dus een besluit nemen... of ze bij wet, een regent wordt aangewezen... voor het geval dat Alexander overlijdt, terwijl zijn opvolger nog minderjarig is. Dus dat is wel spannend. Oké. Okay. Nou, ja, dus we zullen het allemaal meemaken. We gaan het allemaal meemaken. Ik, ik heb nog wel een klein berichtje over... Uh, over een man die had 2,5 ton aan boetes. Uh, hij werd gewoon aangehouden... Ja? omdat ze de er, er was een linkpiep. En dan je 2,5 miljoen bijna... heeft hij openstaan. Dus ja, hij is dus gewoon... Uh, het haarsje. Dat is wel duidelijk. 2,5 ton, dat loopt zomaar op ook gewoon, hè? Het ja, maar... je het weet, joh, loopt. Ja, ja nee, Toch een aardige bekeuring zo. Maar ze willen niet zeggen wat het geweest is. Dat nee. vind ik wel weer jammer. Ja, dat willen we weten. We willen details. Goed. Straks een tien een goedemorgen Zandvoort. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi! Hoi! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.